10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Bij de Japanse kerncentrale in Fukushima zijn zeer hoge stralingswaarden gemeten... bij een tank met radioactief water. Volgens Japanse experts is de radioactiviteit dermate hoog... dat iemand die eraan wordt blootgesteld binnen vier uur overlijdt. Tot nu toe werden bij Fukushima lagere stralingswaarden gemeten. De aan zee gelegen kerncentrale werd in 2011 getroffen... door een verwoestende aardbeving en tsunami. Als gevolg daarvan ontstond een kernramp. In China is opnieuw een corruptieonderzoek gestart tegen een hoge functionaris. Het gaat om de voorzitter van de commissie die toezicht houdt op de staatsbedrijven. Hij wordt verdacht van ernstige overtredingen van de regels, meldt het Chinese staatspersbureau. Vrijdag werd bekend dat China onderzoek laat doen naar een voormalig lid van het politiebureau. Hij zal miljoenen hebben vergaard met olie- en vastgoeddeals. In Zwolle hebben tientallen supporters van FC Utrecht gisteravond een café vernield. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Rond half negen ontstond een ruzie tussen de Utrecht aanhangers en andere cafébezoekers. Er werd met stoelen en glazen gegooid en er sneuvelden een paar ruiten. Niemand raakte gewond, maar er was flink wat schade. Na de vechtpartij gingen de Utrecht supporters met de trein terug naar huis. Op het station van Nijkerk werden de vijf supporters aangehouden. Vandaag speelt FC Utrecht in Zwolle tegen de koploper in de eredivisie Tex Zwolle. De laatste dag van de wereldkampioenschappen roeien in Zuid-Korea... heeft geen nieuwe Nederlandse medailles opgeleverd. De skiffeurs Inge Janssen en Roel Braas eindigden in de finale als vijfde en zesde. Ook voor de achten bleef een podiumplek buiten bereik. De Hollandacht werd vijfde, de Vrouwenacht finiste op de zesde plaats. Het weer. De zon breekt vandaag vooral in het zuiden van land af aan door... Verder is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Op het noorden na, daar kan af en toe een bui vallen. Middagtemperatuur maximaal 19 graden. Vanaf morgen, meer zon en droog. En op woensdag en donderdag wordt het zomerzwarm. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekker weg in eigen land. Ontdek Schiedam nu vanaf het water.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen en welkom bij het nieuwe seizoen van OVT. De zomerprogrammering is voorbij, we gaan weer op vertrouwde voet verder. Niet onder het regime van thema's en series, maar met de waan van de historische actualiteit. We gaan lachen met Hitler, of juist niet. Naar aanleiding van een reclamefilmpje van Mercedes, waarin het kind Hitler door een vooruitziende Mercedes wordt doodgereden. U begrijpt, het was geen actie van de autofabrikant zelf, maar van een kunstenaar die een rauwgarant grapje wilde uithalen door Hitler op te voeren. We gaan kijken of en in hoeverre de Duitsers deze dagen... om hun voormalig leider kunnen lachen. En we doen dat met nederland correspondent Annette Birchel... en overigens goedlachse historicus en Hitlerkenner Wim Berkelaar. Dan praten we over een Nederlander die niet veel met Hitler... maar wel heel veel met Stalin had, maar die er ook niet om kon lachen. Overigens. We gaan namelijk praten over Teun de Vries. Want die heeft een biografie gekregen, geschreven door historicus Jos Perry... Revolte is leven, heet zijn boek. De zin is van Teun de Vries zelf. In het tweede uur de geschiedenis van het slot Loefestein... dat met groot gevolg een kasteelheer en dame zocht. De vacature voor de betrekking van beheerder van het kasteel... volgde een stormloop. We vragen ons af, wat is er met het huis dat het zo ontzettend aantrekkelijk is? De geschiedenis ervan wellicht? We praten zo met Jansen, conservator van het kasteel. We sluiten af met een spoor terug. Leven met Ramona, het verhaal van Riem de Wolf... Die samen met zijn broer Ruud meer dan 40 jaar lang het duo The Blue Diamonds vormde. Korum is vandaag van John Jans van Galen Mailt u ons vooral. Doet u dat op ovt.vpro.nl. Nu eerst het nieuws van deze week over een mogelijk ingrijpen in Syrië. De stemming in Groot-Brittannië. Komt de Amerikaanse regering slecht uit? De Russen daarentegen waren de hele tijd al fel tegen een aanval op Syrië. Dus ga ik naar Moskou, naar nou, David Jan Godfranse correspondent daar. David-Jan, um, zien zij dat in het Kremlin als een bevestiging van hun gelijk? Nou, er is hier nog geen uh, officiële reactie gekomen van het Kremlin... of van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze toch wel een beetje... in hun vuistje aan het lachen zijn op dit moment uh, in het Kremlin... op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want ze zijn inderdaad voortdurend tegen een aanval op Syrië geweest... omdat er volgens de Russen geen overtuigend bewijs is... dat het Assad is geweest die die chemische wapens heeft gebruikt. Ja, en het... het... Het besluit in het Britse Lagerhuis was dat um, de Britten niet zouden ingrijpen zonder overtuigend bewijs. En dat was natuurlijk een beetje een streep door de rekening. Dit was uit het Radio 1journaal van afgelopen vrijdag. In Rusland is men dus zogezegd meer dan tevreden met besluit van het lagerhuis dat Engelse steun van Amerikaans militaire optreden in Syrië uit een boos is. Zolang er geen bewijs is. Kortom, Rusland en China krijgen van onverwachte zijde steun voor hun verzet tegen militaire optreden in Syrië. Hoe zit het eigenlijk met de rol van Rusland en China in de Veiligheidsraad? Zijn ze altijd al spelbreker in tijden dat het Westen wil optreden? Hoe zit het eigenlijk? Aan de telefoon, VN-deskundige, publicist en voormalig medewerker van Klinkendaal, Dick Lurdijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even die actuele situatie: een resolutie in de Veiligheidsraad verworpen, Engels parlement tegen optreden. Um, kan Amerika eigenlijk nog wel wat doen? Um, nou, kijk, van één ding ben ik overtuigd. Als de Amerikanen willen aanvallen, dan vallen ze aan. Ja. Uh, het past in het Amerikaanse denken. En het is heel interessant om je dat te realiseren... dat het historisch gezien ook al lang helemaal vast ligt... dat de Amerikanen altijd als uitgangspunt uh, hebben, hebben gehad... als het gaat om de rol van de VN in hun buitenlandse politiek... met de VN als het kan... Zonder de VN als het niet anders kan. En dat is een bottom line in het Amerikaans buitenlands beleid. En dat geldt. En als je goed geluisterd hebt naar de woorden van Kerry en van Obama deze week, dan komt die bottom line in die uitspraken voortdurend nog terug. Dus in feite doet, uh, doet die veiligheidsraad voor de Amerikanen eigenlijk niet toe. Uh, uh, uh, uiteindelijk niet. Als, als ze om wat voor reden ook overtuigd zijn van hun eigen gelijk... en ze weten dat de weg van de Veiligheidsraad niet te bewandelen is... dan kiezen ze ervoor om dan desnoods maar buiten de VN om, te om op te ja. treden. En, en uh, het feit dat Obama nu heeft aangekondigd... dat hij toch wel de goedkeuring van het congres wil, is, is, is dat iets nieuws? Uh, nou, ja, dat vind ik eigenlijk, ook, uh, eigenlijk net zo verrassend... Als, als de stemming in het uh, Britse parlement uh, deze week. Uh, dit, uh, dit is volgens mij echt verrassend want er was niets wat erop wees dat Obama zich op die manier eh, kennelijk nog, nog, nog extra wilde, wilde indekken. En wat precies nou het motief geweest is van Obama om nu dus ook nog eerst de hobbel te nemen van het congres, ja, daar we de komende dagen nog wel wat meer over horen, neem ik aan. Ik neem dat aan dat hij de republikeinen de wind uit de zeilen willen nemen, want die pakken natuurlijk elke gelegenheid aan om hem te dwarsbomen. Ja, natuurlijk, maar goed, maar ook los van de opstelling van de, van de, van de Republikeinen. Als, als, als Obama het in het Amerikaans vond vindt om op te treden, dan doet hij dat. En het zal je opgevallen zijn dat juist het argument van de Amerikaanse nationale veiligheidsbelangen... dat is in de alle speeches van de afgelopen week, elke keer is dat, weer, is dat argument weer naar voren gekomen. Terug naar die Veiligheidsraad. Heeft die in vergelijkbare situaties ooit wel eens met één mond gesproken. In vergelijkbare situaties? Nou ja, ah. in, in, in situaties van moeten we, moeten we wel of niet ingrijpen... Um, ja, natuurlijk, er zijn, er zijn best wel situaties, uh, uh, ja, je overvalt me daarmee, maar er zijn best wel situaties waarmee, waarin de Veiligheidsraad natuurlijk als instem heeft uh, gespeeld. Maar laat ik het anders formuleren. Denk maar eens aan het optreden van, um, van de ISAF-troepenmacht in Afghanistan, waar Nederland ook aan heeft deelgenomen. Dat is een optreden geweest dat, dat met instemming van de volledige Veiligheidsraad tot stand gekomen is. We denken altijd, even de geschiedenis, die Veiligheidsraad opgericht in 1945. Vijf permanente leden met vetorecht. Amerika, Frankrijk, Engeland, Rusland, China. Veiligheidsraad is een soort toporgaan van de VN. Dat oorlog ja. moet voorkomen en mag ingrijpen in de conflicten. Zo heet het officieel. Is dat ook eigenlijk de werkelijkheid gebleken sinds 1945? Nou ja, formeel is, is de rol van de Veiligheidsraad dus dat die moet zorgen voor herstel, dan wel het bewaren van internationale vrede en veiligheid. En dat is inderdaad de kerntaak. Dus je, wat je altijd ziet, zodra de internationale conflict uitbreekt, dan komt die kwestie al gauw op de agenda van de Veiligheidsraad te staan. En dan zie je onmiddellijk dat zo'n kwestie, um, uh, hoezeer zo'n kwestie ook onderdeel uitmaakt van de internationale politieke macht. Want de Veiligheidsraad is natuurlijk niets anders dan een reflectie van de machtsverhoudingen buiten het VN-hoofdkwartier in, in New York. Ja. En dus vind je onmiddellijk terug uh, de, reflect, de reflectie uh, of de, ja, van, van alle permanente leden. Wat is ons nationaal belang in dit geval en hoe moeten wij ons ja. uh, in, in die gevallen opstellen? Ja, maar die Veiligheidsraad is dus eigenlijk een kindje van uh, de, de, de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat is gewoon geformuleerd, ja. en, en met andere woorden, met die samenstelling drie westerse landen... en twee Oostische met totaal verschillende belangen... ja, dat is toch eigenlijk bij voorbaat een machteloos instituut? Nou ja, helemaal machteloos is het niet. Want als je, gaat, als je kijkt naar uh, zulke grote, belangrijke kwesties als het Iraanse en het Noord-Koreaanse nucleaire programma. dan trekken ze tot op zekere hoogte absoluut één lijn. Maar daarna komt er een moment dat, uh, dat, uh, dat de opvattingen natuurlijk uit, uiteen gaan lopen. Maar, maar het, dat is het, dus die machteloosheid. Ja, dat is ingebouwd in de structuur van het VN-systeem. De positie van de Veiligheidsraad. Van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad is bijzonder om twee redenen. In de eerste plaats omdat ze permanent lid zijn van de Veiligheidsraad. Dus sinds 1945 zitten ze daar elke dag in. En ze hebben bij de oprichting van de VN het vetorecht uh, afgedwongen zou je kunnen zeggen. Want als ze dat vetorecht destijds niet hadden gekregen, dan zou het nooit gekomen zijn tot de oprichting van de VN. Ja. En mag, ik, mag ik iets vragen? Ik Wim ik verhalen dat, dat de druk komt dat ze zeggen landen als Brazilië of Duitsland... moet eigenlijk lid worden van die ja. Veiligheidsraad... om die uh, ma huidige machtsverhouding weer te geven. Zal dat ooit gebeuren? Daar ben ik heel sceptisch over. Ik, natuurlijk, ik, wat, je, wat je ziet in de internationale politiek... is dat er grote mate van consensus bestaat... over de noodzaak om die op, op, opzet van de Veiligheidsraad te veranderen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd... dat als er niet iets verandert in de internationale politieke omgeving... zal deze structuur tot in lengte van jaren bl blijven bestaan. En in lezingen zeg ik altijd... ik zal het bij mijn leven niet meer meemaken. Zo sceptisch ben ik over de mogelijkheid... om die structuur van de VN te wijzigen. Ja... Alles is tijdelijk, ook de Veiligheidsraad. Op een gegeven moment is het afgelopen. Nou ja, kijk, als, als, als inderdaad om wat voor reden ook... die de, de, steeds weer die Veiligheidsraad... inderdaad vast, vastloopt in zijn eigen besluitvorming... ja, dan, dan komt dat moment een wellicht dichterbij... maar kennelijk is het belang van de Veiligheidsraad... dan altijd het groot genoeg voor elk van die vijf permanente leden... om tot op de dag van vandaag de rol van de Veiligheidsraad serieus te nemen. Ja, laten we nog even stilstaan bij je rol van Rusland... Um, Bekend feit is, als ik het goed begrijp, dat, dat, dat vertelde je ook ooit... dat Rusland werd jarenlang, ook in de tijd van de Sovjet-Unie... Uh, ze zeiden eigenlijk altijd nee, dat was het de, de imago. Is dat ja. inderdaad de lijn? Nou, dat was vooral in de tijd van de Koude Oorlog zo, hè. Uh, ik roep nog eens het beeld op van de Russische diplomaat... die in het Westen altijd bekend stond als Mr. Jet. De man die een diplomatiek overleg op het VN of dat hij een jook, altijd zei nee. En dat beeld is natuurlijk toch wel een beetje veranderd met het einde van de Koude Oorlog. Want wat je toen zag, dat was dat, was dat daar waar in de, in de Koude Oorlog... de Veiligheidsraad bijna gedoemd was om niet te functioneren, niet effectief te zijn... ontstond er met het einde van de Koude Oorlog plots een veel meer ...beleidsruimte voor een veel actievere rol van de Veiligheidsraad in de internationale politiek. Dus er is absoluut, in vergelijking met de periode daarvoor, heel veel gebeurd in de afgelopen jaren. De Veiligheidsraad is actiever dan ooit betrokken geweest bij allerlei regionale en andere internationale conflicten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat daarmee alle problemen in de structuur van de Veiligheidsraad zijn opgelost. En Rusland zegt nog steeds nee. Ja, nou ja, maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken... met het behartigen van de eigen eh, veiligheidsbelangen. Dat geldt voor China ook, maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Dat geldt voor alle vijf permanente leden. Als elk van die landen, het eerste waar elk van die landen naar kijkt... is natuurlijk, wat, wat, wat, wat is voor ons het belang van, van deze zaak? En ja, daar, ze zitten wat dat betreft allebei, allemaal in hetzelfde zaken, hebben dezelfde belangen te behartigen... en daarom zullen ze ook altijd één lijn trekken... als het gaat om, eh, om het vasthouden aan... die. Structuur, want dat is de beste garantie voor het behoud van een permanent zetel in de Veiligheidsraad en het behoud van een veto-recht. Nee, en, en de veiligheid dezelfde... <laughs> zit er voor zichzelf. Ja, daar is het om te doen. Ja. Maar daar gaat het wel allemaal in de internationale politiek. Ja, Dick Leurrijk, heel vriendelijk bedankt voor vanmorgen. Ja, ja graag gedaan. Dag. Dag. Ja, deze week ontstond er in Duitsland enige commotie rond een reclamefilmpje voor Mercedes-Benz. Dat men nader inzien toch geen officieel reclamefilmpje bleek te zijn... want gemaakt door een Duitse filmstudent en door hem op internet gezet. In het filmpje zou op een onheusse manier gebruik zijn gemaakt... van de figuur van Adolf Hitler als voorwerp van spot en tragiek tegelijk. Autofabrikant Mercedes noemde het filmpje smakeloos, distancieerde zich ervan. Tegelijkertijd wordt het filmpje natuurlijk door honderden duizenden... op het internet gretig bekeken. Lach om Hitler is in Duitsland lang geen taboe meer, zo wordt gezegd. Kijk naar de komische film Mein Führer... die werkelijk die waarste waarheid über Adolf Hitler... van de Joodse regisseur Dani Levy, dat een kassucces werd. En kijk naar de bestseller Er wieder da? Een komitragisch boek over de figuur van Hitler... die wakker wordt in het Berlijn van nu en al gauw meelopers krijgt. Ja, lachen om Hitler. De vraag is, mag dat tegenwoordig bij onze boze oosterburen ook? En hoe is het eigenlijk met de figuur Hitler? Hoe is men daar met name in de, na de oorlog mee omgegaan in Duitsland? Aan tafel. Hitler kennen en historicus Wim Berkelaar. U hoorde hem al even eerder. En meepratend vanuit haar eigen woning in Amsterdam, Nederland. Correspondenten voor Duitsland, Annette Bierchel. Uh, allebei welkom. Uh, Annette en Wim, zullen we eerst maar meteen gewoon beginnen... even luisteren naar dat, dat filmpje uh, over die Mercedes-Benz-reclame... waar het in Duitsland allemaal om te doen is. Adolf! Adolf! Ja, ja, we, we moeten hier iets bij uitleggen, want uh, er is weinig tekst bij deze film. We horen de moeder van Adolf Adolf Adolf roepen... en wat we daarvoor zien is het meest geavanceerde, nieuwste type Mercedes-Benz... Het rijdt over een landweggetje zo ergens in de jaren 1900... en stopt eerst voor twee hinkelende meisjes... die plotseling de weg oversteken. Daarna zien we een jongetje van een jaar of tien de weg oprennen... en nu stopt die zelfdenkende Mercedes ineens. Niet in tegendeel, het lijkt net alsof die harder doorrijdt. En rijdt het jongetje Adolf dus dood. En even later zien we dat jongetje liggen in de vorm van een hakenkruis... en we zien een bordje verschijnen, Bruno Amin. En dan verschijnt een tekst volgende reclametekst in beeld. Deze auto herkent gevaren voordat zij ontstaan. Annette Buschel, mooi gedaan door deze filmstudent. Uh, maar wat brengt het teweeg in Duitsland? Bij, name bij, met name bij Mercedes-Benz. Ja, het was een dubbele reactie van, van, van Mercedes. Die trouwens, ik, ik vond het kenmerkend voor de discussie... Uh, die hier in Duitsland dus, uh, heerst... als het om Hitler en, en, en humor gaat. Uh, mercedes ben zijn namelijk twee dingen. Ten eerste zijn ze: nou, we zijn daar absoluut not amused over deze film. Want het uh, uh, is nooit goed dat wij uh, als automerk gecombineerd uh, worden met het doodrijden van een kind. Uh, nou, Dat is inderdaad iets wat je zou verwachten van iemand die die, die, die auto's produceert, want het moet tenslotte veilig zijn. En ten ja. tweede zijn ze: Nou ja, we zijn eigenlijk ook niet blij dat we in combinatie worden gebracht, uh, ge, gebracht met het nationaalsocialisme en met Hitler. En daar is het natuurlijk uiteindelijk om te doen. Je ziet dus eigenlijk nog, nog, nog steeds ja, het ongemakkelijke gevoel... hoe ga je daarmee eigenlijk om uh, met, met humor en Hitler. Ja, want, want, hoe is, hoe is, want, want Hitler was een voormalig goede klant van uh, Mercedes-Benz. Hoe, hoe, hoe, wordt, Absoluut, hoe ja. wordt dat filmpje in Duitsland verder? Uh, is er commotie? Is er in de persdiscussie over? Uh, vinden mensen dat het mag? Vinden mensen dat het juist niet mag? Hoe, hoe, hoe ligt dat? Nou, het is geen grote commotie, dat kun je wel stellen. Het is wel uh, dat, dat mensen nu opnieuw weer beginnen daarover na te denken. Ja, ja wat mag, wat kan en, en, en hoe zit het er eigenlijk mee? En wat ik heb gelezen en gezien is dat, dat eigenlijk allemaal zeggen... het is een echt heel goed gemaakte film... en die heeft ook uh, veel lager, heeft het filmpje. Uh, en ja, verder wordt natuurlijk dan ook weer gewaarschuwd... en dat heb ik ook weer gelezen, ook een typisch Duitse reactie eigenlijk... Dat met één Heel moralisch, waar uh, uh, hele lange stukken worden geschreven en gewaarschuwd wordt voor de banalisering van het kwade, dat je dat eigenlijk niet mag doen. Uh, dus dat is zo'n beetje de lijn van discussie. Ja, ja Wim Berkla, we komen er straks nog wel even uitgebreid op om terug. Om, om, hoe zit het nu in Duitsland met Hyper? Mag je om hem lachen? Ja, dan nee. Um, heel kort, is, is er inderdaad een, een, een mentaliteit in Duitsland... dat Hitler wat losser wordt benaderd de afgelopen jaren? Ja, het grappige is wel dat dit filmpje natuurlijk... een hele moralistische strekking heeft. Dus dit filmpje is niet, uh, laten we zeggen... bij uitstek het filmpje kan je zeggen, het is een dijenkletser. Da daar zijn andere filmpjes mee te noemen. Maar het is zonder meer waar, om je gevraagd te beantwoorden... dat de laatste, nou, ik zou zeggen, na de val van de muur... ik maak even een groot gebaar, is het uh, ruimer geworden... en zeker met uh, de doorbraak van internet. Ja. Zonder meer Laat, laten we eventjes bij het begin beginnen, bij de jaren 30. Uh, was er vanaf het begin gelijk ook al spot en satire rond in Duitsland? Altijd. Nee, Noemen ze wat. Nou ja, kijk, zometeen gaan we praten over uh, Teun de Vries. En als je Teun de Vries zegt, zeg je Stalin. Maar Stalin was iemand die in de coulissen was. Was natuurlijk niet een figuur Alle Hitler. Hitler was natuurlijk een karikatuur op zichzelf. Als je die man zag lopen, als je die man zag optreden. Dus uh, Simplicimus, dat is het beroemde Duitse satirische tijdschrift... heeft al tussen 29 en 33, bij die opkomst van Hitler... heel veel van die karikaturen gemaakt, na 33. 30 is het blad natuurlijk gelijkgeschakeld... en is het overgenomen door de nazi's. Maar die tekeningen die zijn fabuleus. Die lijken een beetje op de tekeningen die staan op het boek uh, Er is wieder daar. Dus dat, dat snorretje en dat kapsel. Ja, uh, en verder moet, zie je niks. Je moet even uitleggen Er is wieder daar. Of er is, wie er daar, wat voor een boek dat is. Ja, dat is een roman van Timur Vermes, dat is net uit. Dat is een bestseller, dat is een soort satirisch roman. De, uh, Matthijs zet in de aankondiging al een beetje. Dat is een man die ontwaakt in 2011 als Hitler in Berlijn. En die maakt dan een enorm kassucces van, uh, nou ja, van de figuur Hitler. En niemand gelooft dat het Hitler is. Uh, en uiteindelijk wordt hij op handen gedragen door de media... Uh, en is de figuur. En daar, daar zit al een impliciete kritiek in, maar het is ook echt satire. Maar de tekeningen van Ciplissimus die lijken bij spreken op die tekeningen. Dus dan hebben we hebben het over 2930, die op de voorkant van zo'n uh, boek staan wat uh, recent verschenen is. Ja, Kortom, dus Duitsland heeft de draad weer opgepakt uit de, jaren, uit de begin jaren 30. Nou de reisers, ja, je het zou projecten. het bijna zeggen. Nee, maar die, ja. kijk, vergeet nooit, er wordt altijd gezegd... Duitsland, Duitsers hebben geen humor, maar het cabaret is natuurlijk... in Duitsland uitgevonden. Dus Duitsers hebben natuurlijk in de Republiek van Weijen maar een enorm enorm gehalte. Alleen zat er natuurlijk toen nog a, twee dingen in. Het was de Hitler van voor de holocaust. Dat moeten we niet vergeten. Het was de brulaap uh, die, zijn, uh, die het allemaal aankondigde. Maar ja, uh, aankondig iets anders dan uitvoeren... Dat maakt wel een verschil. En dat maakt overigens ook een verschil. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld films als The Great Dictator... of uh, een, een, een, een, een Joodse-Duitse die, uh, die al vroeg in Hollywood zit... Ernst Lubitsch, To Be or Not To Be. Daar speelt ook een, een figuur Hitler in, Ene Bronski. Uh, een Paul die Hitler speelt. Maar het zijn allemaal films van wezenlijk voor de holocaust. En van Charlie Chaplin wordt wel gezegd dat hij spijt heeft gehad. Van die, die heeft later gezegd... Met de kennis van nu, om even een lullige balkenlende term te nemen... met de kennis van nu, namelijk na Auschwitz... had ik die film uh, The Great Dictator niet meer zo gemaakt. Ja, maar dus een sporen van het besef dat dit eigenlijk een te ernstig geval was... Ja. om uh, alleen maar met ironie te bestrijden... Die, die zijn voor de oorlog niet te vinden? Of tijdens de oorlog? Nou ja, één groot voorbeeld moet even gezegd worden. Eén echt groot voorbeeld is natuurlijk de grote Oostenrijkse satiricus Karel Kraus. De man van die fakkel, die, die beroemde uitspraak heeft gedaan. Mir fällt zu Hitler nichts ein. Mij schiet bij Hitler niets te binnen. Hij heeft toen een heel stuk geschreven. Ja, heeft hij niet in de fakkel uh, gepubliceerd? Nou ja, uh, ik bedoel, dat was de W.F. Hermans, uh, de Menno ter Braak van uh, Europa, van die tijd. we dat zeggen? Van ja, heel, Europa, van heel Europa. Europa. Briljant, satirisch. Ja. Hè? Elias Canetti liep met een weg de beroemde Nobelprijswinnaar. Meer zou Hitler niet zijn. Ja, die, ja. die stond gewoon versteld van dat verschijnsel. Van ja, wat moet ik hier toch in vrede nou nog over zeggen? Zeg, en Als we dan de oorlog eventjes uh, de volgende stap maken na de oorlog. Annette Birchel, hoe was dat na de oorlog? Als je, dan, je, bent, je bent van na de oorlog, je groeide op in de jaren 50, 60... Um hoe ging men toen met... 60, 70. Kijk eens, ik, ik schat je wat te <lacht> oud mijn excuses ja, te hebt. Jij maakt maar altijd ouder. Ja, ja. En je toch, als je je ziet, zou je het echt niet zeggen. Maar goed, dat allemaal tezijde. Um, um, ja, je ik me helemaal van slag. Maar dat, dat, dat we herstellen was de bedoeling? ons. Je, dat was de bedoeling. Maar we zullen ons herstellen. Moet je horen, hoe was het als je in de jaren 60, 70... maar dan met name in de jaren 60 opgroeide... Uh, werd er over Hitler gepraat in Duitsland? Werd er over gepubliceerd? Wat gebeurde er? Ja, je had twee dingen. Je had, uh, ten eerste had je officieel, wat dus, uh, wat, wat zeker op school was, dus uh, inderdaad, jaren zeventig, toen ik naar school ging. Uh, en uh, wat je ook in de kranten las, in de boeken en, en, en bij publieke uh, debatten. Dan was het toch vrij, uh, uh, uh, ja, vrij moralistisch en vrij serieus. Het was ook absoluut dat het daarom ging: wat is, het ging om de schuldvraag. Het ging natuurlijk ook daarom: hoe was het eigenlijk mogelijk dat een heel volk achter deze man. Zoals Wim Berkelaar beschrijft, die aan zich een, een karikatuur was. Hoe was het mogelijk dat die achter hem aanliepen? En wat het tweede wat je had, was dus bij ons thuis ook was... dat er dus wel degelijk ook grappen werden gemaakt. En uh, uh, dat wil ik even nog toevoegen. Wat mijn ouders dus ook vertelden... dat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, volop grappen werden gemaakt... over oh, Duitsers, over Hitler. En dat was een soort ook van... Uh, ja, uh, machteloosheid, een gevoel van machteloosheid. Hoe ga je eigenlijk daarmee om? Uh, dus op straat en uh, nou ja, uit het eeuwen kon werden grappen gemaakt. Annette, kan jij je zo'n grapje herinneren van je ouders? Uh, ja, ik kan me heel veel grappen herinneren. Dat is trouwens ook een beetje wrange geschiedenis. Want mijn vader die was, uh, uh, nou dat was bekend dat hij uit een anti-nazi gezins uh, stamde. En die is dus in het laatste jaar van de middelbare school, toen hij 17 jaar was, werd hij door een klasgenoot uh, bij de Gestapo aangegeven, omdat hij dus anti-Hitler grappen had verteld. En hij werd dus uh, meteen naar de front naar Rusland gestuurd. En dus dat is een beetje de voorgeschiedenis waarom ja. hij dus ook altijd nog van die grappen vertelde. Het is heel lastig die grappen te, te vertalen, inderdaad. Want je moet ook historische context zien. Je moet nog het Duits vertalen. Maar ik, ik weet nog één grap. Uh, kan ik me herinneren? Nou, Hitler rijdt met zijn chauffeur door Berlijn. En Parabuis. Uh... In de Mercedes-Benz natuurlijk... In een Mercedes-Benz waarschijnlijk. Uh, en per rijdt hij dus een hond van een slager dood. Nou, Hitler uh, stuurt zijn chauffeur naar die slager... om excuses en een schadevergoeding aan te bieden. En die chauffeur komt dus bij die man en zegt... Uh, Heil Hitler, uh, de hond is dood. Uh, God dank, zei de slager, eindelijk. <lacht> dus dat is zo'n soort... En, uh, en dan zeggen wij... Durven wij Nederlanders te zeggen dat Duitsers geen humor hebben? En dat blijven we misschien geloven... maar dit is toch een beetje het bewijs van het tegendeel aan het... Nee. Ja, ja. ja, we hebben ontzettend veel humor. Ja. Um, <laughs> nee, het humor is altijd. Het, het is, humor is echt lastig te vertalen. En dat is toch cultureel bepaald. Maar um, daar werden dus volop van die grappen gemaakt. En ik weet dat mijn ouders dat ook deden. En ik kan me dus ook herinneren dat wij dus uh, ook in de eindjaren zestig. dat we als we op vakantie waren. dat mijn ouders dan op een gegeven moment. grappen maakten over andere Duitse toeristen. En dan zeiden: hé, hey, kijk, dat is een typische midluiver. Wij wisten als kind. En totaal niet wat dat was, een meelopen. Ze hadden geen idee, dus wij dat maar herhalen. En uh, nou, t, uh, toen schrokken ze toch. Maar continu werden van die woordgrappen gemaakt. En uh, uh, uh, ja, dus zo ben ik eigenlijk opgegroeid. Ja, nee, dat, is, dat is een helder verhaal. Dus um, er was wel degelijk iets van voorzichtige uh, afstand ten opzichte van Hitler. In het, nou misschien niet in het café, maar tussen vier muren. Uh, Wim Berkla is, is daar ook ooit onderzoek? Is, is, is, is, dit is nou een verhaal wat we eigenlijk niet kennen, of, of wel? Nou, kijk, wat je wel hebt in, uh, in de jaren 60 en 70... je hebt bijvoorbeeld een bekende set, een, een, een klassieke tekenaar... Koort Halprieter, niet erg oud geworden. Die heeft dan, uh, dat is ook in het Nederlands vertaald, overigens. Bij een beetje obscure uitgeverij uitgegeven. Uh, Adolf Hitler, mijn kamp... Uh, tekeningen uit een grote tijd. Dat is dan een Nederlandse ondertitel, met zo'n satirische ondertitel. En dat zijn echt niet ongeestige tekeningen, waar allerlei mensen... maar wel, maar wel dat moet ik wel bezeggen, met een wrange ondertoon. Uh, bijvoorbeeld zo'n tekening van een man die helpt een, een vrouw wie uh, uh, boodschappen tas valt en die vrouw draait zich en die blijkt een jodenster op te hebben. Weet je, het, van, die wrange, uh, van die wrange grappen die toch iets van de werkelijkheid ja. uitdrukken. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee sporen. Aan de ene kant is het officiële uh, wetenschappelijke serieus is een zware benadering van Hitler... en aan de andere kant is er een wat lichte toon. Ergens, zegt Annette Bichel, altijd al geweest... Zeker, onder, zeker, onder zeker. Zeg maar gewone huistuin en keuken. Duitsers, als ik niemand beledig in dit geval. Zo bedoel ik het in elk geval niet. En Wim Berkelaar, dan zeg jij ergens in de jaren 70... dan ontstaat er een zekere lawine aan Hitler-studies... Hitlerboeken, zogenaamde Hitlerwellen. En daar is met name, zeg je, één persoon ook heel belangrijk in... de persoon van Joachim Vest... die een dikke biografie schrijft over Hitler... en ook een Film maakt een documentaire, uh, Hitler, in carrière. En voor we daarover praten, gaan we even een stukje luisteren daarna. Germany awake. For a nation in turmoil, its identity shaken after a lost war. The call brought the promise of a new dawn. United under one symbol and one man. The call came from a man who understood the magical power of simple imagery. A man who liked to descend from the clouds to his people. Like some kind of God. Ja, Wim Berkel, waar, waarom was dit, dit belangrijk? Nou ja, kijk, Joachim Vers is sowieso een heel interessant figuur. Vers durfde meer dan anderen. Hij kwam net als Annette van zichzelf en van haar vader verteld. Uit een gezin. Hij was een conservatief, uitgever van de Frankfurt Algemeen. het Zijtoen. toen uh, conservatief tijdschrift. Hij deed eigenlijk twee dingen in die biografie die in 1973 verschijnt, uh, zegt hij in het voorwoord... en dan, dan mythologiseert hij enigszins, dan zegt hij in het voorwoord... als Hitler in 1938 gestorven was, zou zijn... zouden wij hem dan niet op één lijn zi zitten met uh, Frederik Barbarossa... Bismarck en andere staatslieden. Dat is een soort provocatie aan het Duitse volk van... Uh, we leven na de holocaust, maar was hij 38 gestorven... en er was geen holocaust geweest... dan uh, zou hij als een de grootste roemrijke Duitsers zijn gehuldigd. Dat is weer bestreden door Sebastian Hafner, onderdeel van de Hitlerwelle. Uh, kantteken bij Hitler. Maar hij doet een tweede ding, en dat, is, en dat doet hij met name in die film. Die film is gemaakt met hem, door hem en Christian Herrendurfer. Hitler en de carrière. Dat is natuurlijk al een provocatie door... alleen op basis van archiefbeelden... dus geen commentaar van betekenis, maar echt... Archiefbeelden laat je zien. En je laat geen kampen zien. Je laat geen misdaden zien. Maar je laat een gewone carrière zien. Dus hij doet twee dingen. Aan de ene kant een gewone carrière. Tegelijkertijd is het helemaal Hitler gecentreerd. Het gaat helemaal niet meer over de omweld. Het is volkomen gecentreerd op het fenomeen, het verschijnsel Hitler. En dat. Eh, ja, dat dus aan de ene kant is het de normalisering. Aan de andere kant is de mythologisering. Dat is wat ja. er gebeurt. Ja, dus Hitler wordt in zekere zin daardoor steeds bespreekbaarder. Annette Michel, mogen we dat zo samenvatten? Ja, ik denk het zeker. Het is natuurlijk, je ziet in de afgelopen jaren uh, echt ook een fascinatie voor de persoon van Hitler. Dus uh, uh, dat is wel, wel, wel grappig dat het dan uh, ook weer ja, bijna dertig jaar na... Uh, na het boek van Vest uh, uh, is en, en, en van Sebastian Hafner. Maar je zegt, uh, wat, wat met name ook een heel groot publiek heeft bereikt... was de film van uh, De Untergang met Bruno ja. Gans. En wat je trouwens nu ook ziet uh, in, in talrijke satires... Uh, uh, die in Duitsland uh, verschijnen of verschijnen zijn. Dat is bijvoorbeeld ook uh, te noemen van de kabarettist... cabaretier uh, uh, Harald Schmidt die een geweldige parodie heeft gemaakt. En juist ook daarmee speelt in zijn filmpjes, in zijn ja, sketches... Uh, Annette, met hoe Duitsland uh, Annette, Annette, omgaat. Ik, Annette, ja. ik onderbreek je heel even. Laten we ja. zoveel met uh, over Harald Schmidt verder praten. Even naar hem luisteren. We hebben hem klaarstaan. Ik war de voor alle jonge mensen daarvoor... Sich rechtsradikalen Parteien anzuschließen. Lassen Sie nicht hineintreiben in fremden Hass, Gewalt, okay. Rassismus. Ja. Das endet in der Katastrophe. Ich weiß, wovon ich rede. Wer es nicht glaubt, kann ja den Film anschauen: Der Untergang. Übrigens glänzend. Bruno Gans war in einigen Szenen besser als ich selbst. Bruno, toi, toi, toi. Ja, Annette, uh, maar ik onderbrak je wat, wat abrupt, maar het was echt omdat... Hij zei het beter nee, dan dus ik dus. Uh, dus vat nog even samen wat nou het geheim is van het succes van deze... want dit is eigenlijk een soort uh, Paul de Leeuw, vergeef me, uh, van Duitsland. Uh, heel populair wordt door miljoenen mensen naar gekeken. Waarom mag hij dit doen? Ja, hij, vast, hij vat het uh, perfect samen wat eigenlijk, <coughs> sorry, wat eigenlijk in Duitsland gebeurt. Het is uh, de fascinatie, van de uh, hele uh, serieuze fascinatie voor de persoon Hitler. En ten tweede een soort van moralistische aanpak. Dat je dus uh, uh, uh, eigenlijk, je mag niet lachen en dan heb je een soort van taboe... waar je dus eigenlijk weer niet goed met de geschiedenis omgaat. En dat kun, kan hij dus prachtig samenvatten. Dat hij dus echt, hoe gaan wij eigenlijk daarmee om? Dat wij altijd zo... zo uh, uh, moralistisch met, met uh, die figuur Hitler omgaan en met nationaalsocialisme, en daarvan ook een soort van soms ook een soort van kitsch maken, wat, wat je ja. tegenwoordig op Duitse televisie ziet. En, en tegelijkertijd staat hij zelf ook midden in die moralistische uh, waarschuwing, want de tekst gaat over: Ik, ik waarschuw tegen rechts, nationaalsocialisme. Dat doet hij ook, extreme. dat doet hij natuurlijk ja. ook. Dat is ook misschien iets typisch Duits, maar hij doet het op een ontzettend geestige manier. Ja. Wim Berkela, tot slot, uh, moeten we concluderen. In Duitsland mag tegenwoordig meer dan vroeger... ook om Hitler gelachen worden, massaler. Maar er blijft altijd een mits. Er blijft altijd een mid, zolang er overlevenden zijn... en je zou bijna zelfs zeggen, en kinderen van overlevenden... zolang, uh, als, het, als we nog honderd jaar verder zijn, dan, dan wordt het schaamtelozer. Maar wij kunnen eigenlijk nooit meer dan grimlachen op deze man. Wezenlijk grimlachen. Uh, of je moet een karikatuurtje van hem maken, een tekeningetje van hem maken. Walter Murs, tekenaar, heeft een tekening van hem, tekenfilm. Maar als je de echte Hitler ziet en je maakt er een parodie van... je denkt toch altijd door alle parodieën heen... Tja, het liep ergens op uit. Dus ja, het is nog dit, altijd grimlachen. Dit blijft de moderne verpersoonlijking van het kwaad. Van het kwaad, kwaad dat is ja. namelijk de kern van de zaak ja. natuurlijk. Kijk, ja. we hebben Jezus voor het goede, tussen aanhalingstekens. en je hebt hier waar je alles op ja. symboliseert. Geen duivel meer. Ja, dat is het. Dus het A is grimlachen. Annette Bichel en Wim Berkele, bedankt voor jullie toelichting. En uh, nou ja, dat was het dan weer. Lachen om Hitler. Ja, ik moet steeds denken aan John Cleese, daar heb ik toch wel heel erg hard op gelachen. Maar dat is natuurlijk ook een karikatuur. U luistert naar OVT, geschiedenis op de radio van de VPRO. Het is bijna vijf over half elf. U hoort de column deze week van Johnny Hans van Galen. De aankondiging dat Mark Rutte morgenavond in de Rode Hoed... een belangrijke lezing zal houden, bracht mij in gedachten terug naar 1981. Toen Joop den Uil in een andere Amsterdamse zaal zijn Paradiso-lezing hield... Spullenbaas van dat popcentrum was toen Huip Schreurs... die wel eens wat anders wilde dan punkbandjes. En mij had voorgelegd dat hij graag iemand... een mooie, lange redenvoering wilde laten houden. Waarop ik prompt zei, Den Uil. De Partij van de Arbeid vond het een goed idee en hij kwam. Op 3 mei. Of Den Uil het zelf ook een goed idee vond, weet ik niet. Want toen hij arriveerde, was hij zo doodnerveus... dat hij niet meer kon bedenken wat hij ook weer in zijn koffie gebruikte... Daar moest een voorlichter aan te pas komen. Alleen melk toch altijd, meneer Den Uil? Waarschijnlijk had Den Uil het idee dat hij zich in Paradiso in het hol van de Leeuw waagde tussen punkers, krakers en hashrokers. De zaal was afgeladen. Ik trad op als spreekstalmeester. De titel van de reden was Tegen de stroom in. Het waren de beginjaren van Margaret Thatcher en het neoliberalisme. In Nederland regeerde een coalitie van liberalen en christendemocraten van acht wiegel. En Den uil trok verbaal ten strijde tegen de dreigende afbraak van de verzorgingstaat... en wat hij samenvatte als nieuw rechts. Ik kondigde de gewaardeerde spreker aan en ging schuin achter hem op het podium zitten. Daardoor kon ik goed zien dat Den Uyl's speechwriter, de latere minister en burgemeester Bram Peper... hem onder het spreken telkens velletjes aanreikte. De toespraak was dus nog helemaal niet af... In de coulissen hoorde ik een opgewonden stem fluisteren... dat een uil nou wel bezig was ongeveer de hele wereld door te nemen... maar notabene het hele thema de vrouw glad vergeten was. Dat moest er ook nog in. Peper krabbelde van alles op en gaf een nieuw velletje aan de uil... die het achterloos in zijn stapeltje schoof en onverstoorbaar verder las. Het klonk meeslepend, waardoor niemand merkte... dat de samenhang hier en daar ver te zoeken was. Het duurde lang. Laat dat maar aan den uil over. Tweeënhalf uur. Maar het was een groot succes. Ik kondigde de spreker af en de discussie over zijn visie duurde nog weken. Tegenstanders beweerden als omstrijd dat hij spoken zag. En natuurlijk moest de reden worden uitgegeven. Dat gebeurde. Ik heb hem nog. Al moet je er voorzichtig mee omspringen, want hij is zo beroerd gebonden dat hij zomaar uit elkaar valt. Veel geld en moeite was er niet aan besteed. Het leek wel of de Partij van de Arbeid helemaal niet zo blij was met die reden. Huip Schreurs had hem op band opgenomen en bood de partij de opname aan... maar kreeg geen enkele reactie. Ook toen hij vele jaren na Den Uyls dood... het aanbod de bandopname aan de Partij van de Arbeid te schenken nog eens herhaalde... partijgeschiedenis, mooi historisch geluidsdocument... toonde geen kip enige belangstelling. Ach, dat was ook begrijpelijk. De jaren negentig waren inmiddels in full swing. Partijgenoot Wim Kok regeerde in Den Haag en was bezig alles uit te voeren... waar de uil in Paradiso tegen gefilmineerd had. Dus ze konden hem slecht meer gebruiken. Daarom waarschuw ik Rutte bij voorbaat. Mocht u morgen een historische reden willen houden... verwacht niet dat het nageslacht u er dankbaar voor zal zijn. Ja, dit, dit zal de Partij van de Arbeid hele dagen niet meer overkomen... want ze tapen tegenwoordig alles zoals we allemaal in de krant kunnen lezen. Vooral wat hun eigen Tweede Kamerleden buiten de vergadering zeggen. Nee, als, dus als, nu wordt alles bewaakt. Als de PvdA het zelf niet doet, doet euh, doen de Amerikanen het wel. Revolte is leven. Dat is een van de zeldzame korte zinnen die Teun de Vries geschreven heeft. De schrijver was meer van de lange zinnen. Toch heeft deze het geschopt tot de titel van de biografie... die Jos Perry over hem geschreven heeft. En die is nu uit bij Ambo. Perry is geen Nederlandicus, maar een historicus. Hij publiceerde over de arbeidsbeweging in Nederland. schreef een biografie over de oprichter van de SDAP Vliegen. En nu dus Teun de Vries, van wie de meest in het oog springende kenmerken zijn... dat hij niet alleen een idioot productief schrijver was... maar ook een beginselvast en volhardend communist. Uh, mogen we nu al concluderen dat het jou als historicus van de arbeiders en voorman in eerste instantie om de communist te doen was, Jos Perry. Of toch de schrijver? Of verlicht? Kunnen we die dingen niet van elkaar scheiden? Het laatste... De schrijven was voor mij ook heel erg belangrijk. En dat was ook eigenlijk het begin van mijn fascinatie voor de Vries. Omdat ik een jaar of veertig geleden voor het eerst een boek van hem las. En ook als historicus bewondering had voor de manier waarop hij Spinoza, daar gaat het om. Zijn boek oh. Spinoza was net uit toen. Waarop hij op een hele literaire, mooie manier, maar ook met een geweldige documentatie. een persoon en een periode tot, tot leven weet te brengen. Dus daar het is in feite. Het is dus ontstaan eigenlijk uit bewondering, uit een historische bewondering... voor de schrijver Teunenvries. En daar was het communisme nog wel ver Dat kwam er vrij snel na. Dus tegelijkertijd bewondering voor zijn, zijn literaire werk... en de breedheid en eruditie daarvan. En aan de andere kant, naarmate ik meer van zijn politieke carrière... Eh, begon te weten te komen, ook een verbazing... over de enorme stijlheid en rigiditeit die daar dan weer in zit. En hoe kan dat in één persoon en in dezelfde periode van zijn leven eigenlijk... En vooral die kwart eeuw na de Tweede Wereldoorlog... waar mijn boek uh, zich op concentreert. Hoe, hoe, hoe kan dat? Dat dus, iemand tegelijk literair dit oeuvre schept... en in die CPN deze rol speelt. Er zit een spagaat in die man, om ja. even volledig te zijn. tussen ja. de Vries was. Uh, voor, voor wie hem niet kent, uh, zoals hij zelf zei... een Friese boerenkleinzoon... die heel lang geleefd heeft, van 1970 tot 2005 die in dat leven een bovenmenselijke hoeveelheid novellen, gedichten heeft geschreven... onder de titels die we nu allemaal nog kennen, zoals meisje met rode haar... Ketters, W.A. Man, Motet voor de kardinaal... en die verhuist en bewonderd gelauwd en bespot is. Hij was een overtuigd communist die met veel mensen ruzie kreeg... die Stalin tot in de jaren 50 bezong... in 1971 uiteindelijk dan toch met de partij brak... maar die in zijn uiteindelijk verworven mildheid standvast opleef tot het eind. En dat was zijn hele tijd, want hij werd maar liefst 97 heb ik iets achterwege gelaten waarvan je dacht van, nou... Nou, één voetnoot. Je uh, hij, was volhardend communist en bleef communist... na de val van de Berlijnse muur... en uh, de korte episode Gorbachev... heeft hij zich niet meer communist willen noemen. Hmm. Hij bleef marxist. marxist. Hij bleef ook gefascineerd door revolutionaire bewegingen... en tradities in de geschiedenis. En had ook de hoop en de verwachting dat dat door zou gaan. Maar hij noemde zich niet meer communist. Ja, nou, dat deed alleen nog een finsterwolde hè, na 1989... dus. Om, om ja. te even in maar te Maar daar te had doen. hij, denk ik, niet zoveel af mee. Ja. Um, je had hiervoor, woord, trouwens, die zeer oude. Teun de Vries aan. die in een interview aan Elspeth Etty uitlegde. dat terugkijkend al dat politieke werk niet zo nodig <lacht> is geweest. Dat wat bleef was de kern, was het schrijven zelf. Want die politiek was maar bijzaak geweest. Ja. Je las dat, je geloofde het niet. Ik geloofde in het niet, maar ik kan het wel begrijpen. Hij werd vooral in de jaren negentig. Uh, bij vrijwel ieder interview kwam uh, uh, een van zijn gedichten over Stalin weer op de poppen... en zijn politieke uh, carrière en hoe dat nou zat tussen hem en Paul de Groot. En hij was iemand die uh, behulpzaam en aardig als hij was... daar altijd op inging en ook dan het boetekleed aantrok... en later er eigenlijk van baalde als hij dan het interview teruglas... in de NRC of een andere kant. En dacht, ik heb me toch weer te veel laten verleiden... Eigenlijk om op die vragen in te gaan. Hij wou er op moment van af. En uh, een van die interviewers die hem uh, benaderde in de jaren negentig, die kreeg ook ook en niet weer over die politiek. Daar had er schoon genoeg van. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik als biograaf dan daarin moet meegaan... om ook het politieke element in zijn eerdere leven te relativeren. Ik kan de Vries niet beschrijven zonder zijn, zijn politiek en zijn communisme. Maar ook al, wat hij zegt dus zelf aan het eind van zijn leven... in feite was het, het, het werk, het schrijven waar het allemaal om ging... en de rest was bijzaak. Jij hebt je afgevraagd in dit boek, volgens mij... hoe heeft, dat hoe heeft die, die overtuiging dan gewerkt? Hoe heeft die ja. gewerkt op zijn literaire productie? Nou, en een van de voorbeelden... kijk, zijn bekendste boek, zijn populairste boek... jij noemde het al, is Het meisje met het rode haar. Ja. Ik denk dat Het meisje met het rode haar, het boek... niet tot stand gekomen was zonder de communistische partij... en de communistische beweging en de stimulansen en de steun die hij voor dit project kreeg. En hij herhaalde verzoeken, ook als hij het niet meer zag zitten... hij was ermee vastgelopen uh, en ging andere dingen doen... hoopte dat het ooit nog weer eens uit de kast zou komen... en dan kwam er weer een vraag vanuit Pegasus of partijgenoten. Je moet dat afmaken, dat is heel erg belangrijk... dat dat boek over Schaft er komt. Dat is voor de jonge generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt... is dat essentieel. Dus in die zin werkte het ook dat vanuit die partij stimulansen kwamen een aanmoediging waaruit sommige van zijn belangrijkste boeken zijn voortgekomen. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat later heeft gerelativeerd. Ja. Maar ik heb dit ook willen laten zien in mijn verhaal over de jaren 50. Als je nou kijkt, wie was ze eerder, de schrijver of de communist? De schrijver. De schrijver. Maar uh, de verbeterheid van zijn overtuigingen en zijn karakter... die heel erg tot zijn recht kwamen in die communistische partij... die waren er natuurlijk al voor de schrijver. Ja, je zegt verbetenheid van overtuigingen. Het was toch zo zelfs in die periode van de Koude Oorlog... waarin hij hele felle en verenigde stukken kon schrijven... ook tegen collega schrijvers. Op het moment dat hij aan zijn schrijftafel ging zitten... om door te werken aan zijn volgende roman... wat hij dan toch eigenlijk het liefste deed... dan werd hij in zekere zin een ander mens. En dan kon hij toch boeken schrijven... die op een bepaalde manier ontstijgen... aan de gepolariseerde sfeer van die tijd. En die nog steeds heel goed te pruimen zijn en, en, en die ik bewonder. Maar Jochst Pruim, mag ik even iets... iets Wim, Wim, Wim Wim. Is hij niet toch een klassieke Sovjet-schrijver? Ik bedoel dit. Je hebt in de jaren 50... hij heeft later zelfmoord gepreed, Konstantin uh, Fadeev, als ik zijn naam goed uitspreek, zo'n echte Sovjet-schrijver. Hm. En die ging dan keer tegen het existentialisme. Dat deed Teun de Vries ook in de Vrije Katheden... op het platform van communisten en niet-communisten. Heeft hij drie series tegen de decadentie van Sartre. Daar zit er zit veel erotiek in. Dat je denkt... Het is ook wel een beetje een preutse kip, zoals die communisten preutse kippen waren. Echte schrijvers gaan natuurlijk over grenzen. Uh, is hij dan niet gewoon een soort echte sovjet Sovjetschrijver? De... Nee, jij zei Hoe nou preutse ziet... kip, maar in een van zijn boeken staat er zaten zoveel erotische passages dat voor de vertaling in de DDR dat er enorme stukken uit zijn weg geschrapt. Oh, dat doet u weer deugd. Dat doen we dus deugd. met zijn instemming. Oké, okay. dat weer wel. En want hij wilde toch wel graag gelezen worden. En als er maar met hem overlegd werd. Inkortingen boeken kon altijd. Hij was zich ervan bewust dat hij nog eens de neiging had om. En dan te ben je als, schrijven... als CPN, dan ben je dat sowieso gewend, inkortingen en correcties. <laughs> maar dan ben je dus wel een Sovjet-schrijver. Dus dat betekent. Dus nee, dan ga je naar nee, de. Ik DNA. zou hem nooit een Sovjet-schrijver noemen. Hij was maar, niet... maar Mag, mag ik vraag, mag even bij de vraag aansluiten, heel voorzichtig? Uh, kan het misschien zo zijn dat je uit zijn oeuvre. en zeker in de jaren. daar ben ik gewoon benieuwd naar, in de jaren 50, 40, 50, 60. Ja. iets ziet van een, een oeuvre wat zich op een bepaalde manier verbindt aan de communistische agenda, gedachten, et cetera. Nou, de belangrijkste voorbeelden daarvan zijn natuurlijk... een meisje met het roda en ja. februari. Ja, en dat zijn toch allebei voorbeelden. Want, want, want de CPN die, die, die, die moest zichzelf uit het moras omhoog trekken... Uh, door hun rol in het verzet. Dat zijn twee boeken beoordeel. die er niet zouden zijn geweest zonder ja. de CPN... en ook zonder de behoefte van de CPN... om haar rol in het verzet en de oorlog te benaderen. Ja, dat zijn twee... Maar dat wil niet meer zeggen dat die boeken, nu de CPN niet meer bestaat... oninteressant zijn geworden. Nee. Die boeken die blijven hun waarde behouden. En ik zou het geweldig vinden als februari een keer herdrukt werd. En er zijn plannen geweest om dat boek te verfilmen, is nooit gebeurd. We hebben in Nederland niet een cultuur om dat soort dingen te doen. Maar dat zou een geweldig mooi project zijn. Er blijft nou toch een raadsel hangen, want aan de ene kant uh, beschrijf je hem toch als een beminnelijk mens. Die kan op het moment dat hij in, in de wonderenwereld van zijn literatuur uh, verdwijnt uh, uh, echt een uh, bijzonder wordt. Aan de andere kant is het een man die vanaf het moment dat hij al op het gymnasium zat niet gedwarsboomd wilde worden. En zijn, zijn eigen gang wil gaan en ja deze man tegelijkertijd ook voortdurend hunkerde naar erkenning van mensen die hij bewonderde. Dat ja. dat, dat, die dat, spanning dat is... is zijn levenslang geweest. Ja. En dat vind ik juist ook het boeiende aan hem. Hij heeft in een soort autobiografische tekst, toen hij 25 was, eh, heeft hij over zijn vrijheidsverlangen geschreven. En hij wilde inderdaad zich overal van losmaken. Die school en die hele doopsgezin die milieu waar hij uitkwam en zo. Dat was allemaal. Dat waren banden waar hij, die hij wilde verbreken. Aan de andere kant zie je inderdaad dat hij behoefte heeft aan voorbeelden om te beginnen in de literatuur, later ook in de politiek, waar die zich aan kon spiegelen en de, de mensen die hem raad konden geven. En later ook een enorme uh, ja, hang naar discipline, partijdiscipline. Waar die ook andere partijgenoten, intellectuelen... die daar moeite mee hebben, eigenlijk... Uh, van erom zonder de partij is er niets. Hoe, Als je dat hoe, opgeeft, dan, dan houdt het op. Hoe verklaar je het een tegelijkertijd met het andere in één borst? Aan de, and, aan de ene kant die hang naar discipline en het vadervoorbeeld... aan de andere kant die vrijheidsdrang. Hoe, zijn dat verschillende kanten van dezelfde medaille? En komt uit die spanning het literaire werk voor? Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat er twee ja, wezenlijke elementen... van de persoon Deune Vries zijn die hem ook ja, in verschillende fasen van zijn leven ja, soms zuur opbraken. Het samengaan ervan bedoel ik, en de botsing daarvan. Maar je... ze blijven eigenlijk terugkomen. En dat is in feite dezelfde fascinatie die je zegt van... hoe kan de man die in de CPN in die in CP rol heeft gespeeld... deze boek hebben geschreven? Ja, precies. Maar ik begrijp die vrijdrang nog helemaal niet. Dus met name zeg maar volgzaam in de politiek en uh, ja heel eigenzinnig. Maar ja. ik, ik, in de literatuur. Ja, Joss, Even, maar, de, de, de vrije ik begrijp die toch niet zo. want het zijn. Toch nou, dat, ik citeerde nee, nee, nee, eigenlijk nee, nee, een tekst van ik, hemzelf... waarin ja. hij uh, aan het begin van zijn literaire carrière... gevraagd om een soort cv door het, uh, het Letterkundig Museum... wat dan nog niet zo heet, maar wat een oprichting is. Ja, Archivaris Mol in Den Haag is bezig met een verzameling... literaire documenten aan te leggen. En iedereen die maar één of twee literaire teksten heeft gepubliceerd... die krijgt uh, van meneer Mol uit Den Haag een verzoek... van stuurt u ons documenten en, en een soort cv. En dan schrijft hij daar over zijn vrijheidsverlangen. Hij wil gewoon een literaire carrière maken. Hij hoopt nog lang te leven en gepubliceerd te worden... en van zijn boeken te kunnen leven. Hij wil veel reizen en vrijheid. Dat is eigenlijk uh, vrijheid om te doen wat hij graag wil... op literair gebied uh, en de wereld te ontdekken. Maar Jos, even En dan voor... is er dus van enige partijgebondenheid of engagement... of politieke banden, is nog helemaal geen sprake. Uh, maar dat is in ieder geval zoals hij zichzelf zo dan Zo begint het, ja. zo zet hij zichzelf Maar in. als je dan kijkt in zijn latere werk... Zelfs boeken uit die communistische periode zie je toch dat die drang naar ongebondenheid en vrijheid in de uh, kunstenaarsromans, bijvoorbeeld, die hij schrijft over Vincent van Gogh, over Jeroen Bos, eh, dat dat uh, een sterke rol blijft spelen. Maar heeft hij nooit het besef gehad. Hij heeft na de oorlog bijvoorbeeld dat bekende boek Nacht in de Middag van Arthur Kussler. Dat heeft ja. hij afgekraakt. Van, uh, ja. he, dat, dat kon eigenlijk niet. Maar mijn vraag is. Is hij nooit. Dat is een beetje voortgaan op wat Matthijs net zegt. He, die zit die spanning tussen uh, partij en, en vrijheid. Heeft hij nooit het gevoel gehad. het besef gehad. een echte schrijver is bandeloos? He, dus ik zei al. Uh, over een Sartre dat schreef hij negatief over. Kussler schreef hij negatief over. Maar hij moet het gevoeld hebben. dat een echte schrijver een soort tegen de keer is. Heeft hij daar nooit een spanning van gehad? Dat hij dacht, ja, wat ben ik toch eigenlijk aan doen? Hoe, hoe zit dat? Ik weet zeker dat hij, en schrijvers waarmee hij bevriend was... die ook of communist waren of sympathiseerden... zoals Stefan Heim uit de DDR... Ja. Uh, dat ze het daarover hebben gehad op hun schrijverscongressen. Maar dat ze als het ware die vrijheid, die artistieke vrijheid... zagen als iets wat op den duur weer hersteld moest worden... maar wat nu, in een soort oh, ja. overgangsperiode... ze waren ervan overtuigd dat het communisme ook in West-Europa op het punt stond de zegen te behalen... dat dat als het ware even tussen haakjes moest worden gezet. Het was even ze hoopte dus ook na de dood van Stalin... en de onthullingen van Khrushchev in 1956... want en nu... Uh, komt onze tijd, en nu kunnen we weer eindelijk... ook op het artistieke gebied uh, ons eigen geluid laten horen. En toen dat niet doorbleek te gaan... toen ook de eerste aanzetten onder en uh, tot en met uh, Solzhenitsyn zijn publicaties in 1963... toen dat toch weer werd teruggeschroefd... toen is er bij Teuner iets geknapt... en dan zie je ook dat hij zich langzamerhand gaat losmaken... van die communistische beweging. Heb jij, heb jij in zijn privé, ik heb zijn archief misschien doorgesnuffeld... ben je brieven ja. tegengekomen dat hij die communistische partij op een gegeven moment spuugzat is? Of ben je tekens tegengekomen? Want, want als je echt vrijheid zoekt... net als een katholiek die echt vrijheid zoekt... die stapt op een gegeven moment uit die kerk. Zo zal een communist die vrijheid zoekt... op een gegeven moment ook genoeg krijgen van het communisme. Ben je daar echt dingen van tegen? Nou, wat mij uh, frappeerde was... dat hij... Uh, je ziet wel dat zich losser maken... maar de loyaliteit ten opzichte van personen... met wie die ook samen... Uh, die oorlog en die periode daarna had doorgemaakt... was zo sterk... dat hij eigenlijk heel moeilijk ertoe kon komen die banden door te snijden... en dat het uiteindelijk meer zijn teleurstelling in de Sovjet-Unie is geweest... die de doorslag gaf, dan zijn teleurstelling in de CPN. Want ook nadat hij uit de CPN wegging... is hij er eigenlijk altijd vrijwel altijd op blijven stemmen. En uh, de banden met in persoonlijk niveau met CPN-voormannen... werden ook toch weer vrij snel hersteld... Ja, dus in die zin is het eigenlijk niet zo'n hele radicale breuk. Het, het is hij wilde het... nooit meer ergens lid van worden. Hij is ook wel eens door de SP benaderd. Hij van, je hoort eigenlijk bij oh ja. ons. Oh ja, daar daar bewijs van tegen? Jou? Ja, jawel. Ja. Die hebben hem en wat benaderd. schrijft hij dan? En, dat doe ik niet. Nou, <lacht> hij, had, hij had eigenlijk leergeld betaald. Hij had leergeld betaald. Dat is ook interessant dat hij zo oud is geworden. Dat hij tijd genoeg heeft gehad om door te denken over de periodes vroeger in zijn leven. En dat hij wist van voor een, een kunstenaar die inderdaad die vrij serieus neemt, werkt dat niet om uh, lid te zijn van een partij die een dermate sterke discipline verlangt... ook van kunstenaars en schrijvers. Terwijl hij zelf toch uh, ongeveer de helft van de le uh, zijn leven... Een, een spreekbuis is geweest van die discipline... en andere schrijvers... De, de de Mantel he uit ja, heeft nee, gezeten. Karel van hij... Dreven, en Kustler. Kusler, en... Kustler. Ja, Kustler. Kustler. Kustler. Kustler. Maurice ja, Dekkers. Ze... Nou de we noemen nog een hele rij namen. Ja, we kunnen het niet he uitleggen. Oké, neem me niet kwalijk. Maar hij is iemand die, als een schrijver iets deed wat hem niet beviel, dan leek het erop dat hij niet zozeer het werk zag maar de schrijver, hij zag niet zozeer voor maar de vent. En hij, hij, hij pakte de vent aan en zei, jij bent niet zuiver op de graan. Dus gevalen, ik wil niks meer met je ja, te maken. Er zijn een aantal gevallen waarin je dus inderdaad... heel erg te, niet de bal, maar de persoon speelt. Ja. Maar het opvallende is dat het meestal mensen zijn... die of communist waren of geweest waren... of er heel dichtbij stonden. Zoals Afvallige kon hij niks mee, hè? Zeg je? Afvallige, daar kon hij niks mee. Nee, precies. Ja. He, dus hij zou niet graag uh, of snel zo'n soort aanval doen op een schrijver... die nooit links geweest was of die apolitiek was. Uh, zoals bijvoorbeeld Adriaan Roland Holst, uh, waar hij bevriend mee was. Maar juist mensen als Nico Rost, uh, die heel dicht bij de CPN stonden... of Jan Romeijn, die, die communist geweest was... Uh, of Pasternak, uh, een Sovjet-schrijver ja. die dan de Nobelprijs kreeg... voor een boek wat dan in zijn ogen anti-Sovjet was. Die pakte die aan. Maar maar ze laat altijd in politieke ja, standards. Ja, ja, de renegaten zijn het er echt... Maar dat precies, laatste, dat, ja, laatste ja. Dat, dat laatste, dat is toch wel kwalijk. Kijk, die Nederlandse schrijver, die, die, die figuur Sartre of die Maurice Dekker, die, die allemaal genoemd worden, maar die Boris Parsnak is toch wel een grote zaak. Als je dan, dat wist ik niet, dat vertel je me. Dus Boris Parsnak krijgt een 58 Nobelprijs, Groetjof, die dwingt hem Jij krijgt een Nobelprijs niet. Die man die sterft in 1960. Nou, daar zijn beelden van dat hij met duizenden mensen... ook die beroemde Sinjavski, Daniel, al die, die latere dissidenten... lopen in die begrafenisstoet bij wijze van spreken mee. En daarvan zegt Teun de Vries dus eigenlijk anti sovjetroman roman van Pasternak. Die pakt hij heel hard aan, inderdaad, in de waarheid. En dat zijn, waren natuurlijk dingen waar hij later niet trots op was. Nou, dat, dat laatste wil ik er wel graag bij gezegd hebben. Ja. Je krijgt al wel één vieze smaak van iemand? Of, of, of ben ik nou te moralistisch? Nee, dat, dat, dat deel ik helemaal met je. Dat is gewoon zo. Daar word je niet vrolijk van. Nee. Maar um, laten we um, proberen uh, toch de man nog uh, te begrijpen. Uh, um, oh, wat, uh, ga, nee, uh, Jos, ga door, ga door, ga, door, ga door. Nee, Want um, je zegt op een gegeven moment... Uh, hij gaat weg van het gymnasium, hij wil schrijver worden... En hij gaat dan mensen benaderen, zoals Marsman en de Koster. En daar dringt hij zich bij wijze van spreken bij op. Zo vroeg. En, ja, en, en op het moment dat hij het gevoel heeft dat hij erbij uh, hoort, dan gaat hij ook echt heel hard tekeer. En uh, gaat hij bij, bij discussies, neemt hij ook. Hij leert al heel goed de, uh, uh, heel vroeg de wereld in twee kampen te verdelen. Al oh, voordat hij het Marxisme ontdekt. Precies. Ja. En dat lijkt me een bepaalde karaktereigenschap van hem. Die uh, op het moment dat hij uh, in het. Communistische apparaat binnentreedt... aan alle kanten um, wordt hij bediend in die levenshouding. Dat paste bij hem kennelijk, ja. En is het nou zo, dat, dat want dan komen we terug op wat hij aan het eind van zijn leven zei... het ging mij om het schrijven en de rest was bijzaak. En, en die hele communistische uh, politieke loopbaan, dat was een soort motor... die uiteindelijk alleen maar zijn literaire werk aan de gang hield... Dat is mij te mager. Ik ja. kan me voorstellen dat hij ervoor graag dat hij ervoor koos... om er zo op terug te kijken in de jaren negentig. Maar ik, als biograaf, die probeer het hele leven te overzien... en het werk en hem te portretteren... vind dat een te vergaande een baratellisering van het politieke element... in zijn werk en zijn persoon. Toch noem je het beste verhaal van hem, WA-man... Ja. wat in de oorlog is geschreven... op het moment dat hij dus niet echt heel actief kon zijn... wat eigenlijk ook onideologisch is. Nee, dat is helemaal niet onideologisch. Uh, daar zit... Uh, nee, dat, dat, dat, dat nee, kan nee, niet ik geef zo... Ik leggen heel kort uit waarom het niet onideologisch is, uh, W.A. Man. Uh, een, een, een cruciaal element in dat verhaal W.A. Man... is een discussie die gevoerd wordt... Uh, tussen de hoofdpersoon en een soort mentorfiguur die daar ook in zit. Ja. Die mentorfiguur die heeft eigenlijk in de meidagen van 1940 al door... dat het Socialisme geen toekomst heeft... Uh, en dat de toekomst in de arbeidersklasse is. Oh, dat dat toch, staat ja. met zoveel woorden in het boek. Ja, ja, oké, okay, maar de, ik, heb, ik had de indruk dat het, het sterke ervan was... dat vooral die WA-man heel humaan... Daar heb je gelijk werd, in. Ja, het, het sterke okay. element zit niet in die ideologische lading. Ik uh, ga nog een keer zeggen wat uh, de titel van je boek was. Revolt is leven... Het is uitgekomen bij Ambo en het is een prachtig boek. Jos Perry, heel erg bedankt. Wij zijn er zometeen weer. Onder andere met een verhaal over Slot Loevestein. Tot zo.